Je in feite bij Bart ziet is een constante beweging dat hij, uh, dat hij wil, hij wil het eigenlijk het, het, het, het, het bijzondere beschermen voor het natuurlijke. En uh, hij verbindt dat zelf bijvoorbeeld een uh, autobiografie, Bart, par Roland Bart verbindt hij dat zelf heel sterk met zijn biografie. Hij zegt ook, zover mag je van mijn biografie, zoveel mag je ervan weten... dat ik voor mezelf me altijd heb, uh, een minderheid heb gevoeld in Frankrijk... doordat uh, ik niet getrouwd was, ik geen diploma's had, uh, niet katholiek was. Uh, en dat is in een land als Frankrijk waar het natuurlijke toch is... Uh, katholiek zijn, diploma's hebben. En uh, ja... En eigenlijk ook, ook, ook, ook, ook, ook niet al te rare dingen doen. Zeg maar, zeker niet in Bayonne, waar hij vandaan komt. Uh, nou, daar heeft hij heel duidelijk, uh, dat heeft hij heel duidelijk ervaren. En vanuit dat, die ervaring gaat hij de uh, uh, hele tijd die oppositie zoeken. Van wat, wat vindt iedereen nou? Wat vindt iedereen nou van een bepaalde zaak? Nou, uh, dat is gevaarlijk. Hè? Zodra we het ergens over eens zijn, dan, uh, dan kan er van alles ontstaan. Ideologisme, uh, ja, de doxa weer, zoals hij dat noemt. Nou, en, en, en, en uh, ik denk dat dat ook vaak de inzet van, uh, van zijn strijd is, zeg maar. daar, daar, daar zit hij heel duidelijk mee te worstelen. Ja. Zeg maar, uh, het boek Roland Bart par Roland Barthes. Uh, Barthes. Uh, het is eigenlijk verschenen in een serie uh, die heel uitgebreid in Frankrijk is, uh, is gestart. Uh, Écrivain de Toujours. Hij heeft al een keertje eerder een boek uh, over uh, Fourier geschreven. Dat, dat dus was hij zeg maar, de samensteller van de biografie van Fourier. En uh, nou, dit deeltje is eigenlijk uh, heel merkwaardig. Daar schrijft hij over zichzelf. En uh, dat levert natuurlijk uh, uh, het hele, mo hele moeilijke idee van autobiografie op. En dat is zeker voor Bart een heel problematische kwestie. En uh, hij begint ook uh, zijn boekje met te zeggen... dat alles wat hierin staat, wat hier geschreven is... dat uh, moet je beschouwen als gezegd door een, uh, een romanpersonage. Ik ben het niet zelf, maar uh, ik, ik laat wel iets van mezelf zien. Maar mijn lichaam zit er niet in. Hè? Dat zegt hij ook een aantal keren in het boekje. Van, uh, ja, ik, ik, ik, ik, hij laat zelfs uh, foto's zien. En van foto's heeft hij toch het idee dat die, uh, dat die heel veel, veelzeggend kunnen zijn. Foto's van zijn moeder, daar begint het boekje ook mee. Foto's, een foto van de straat van uh, Bayonne, zijn, zijn uh, woonplaats in uh, Zuidwest-Frankrijk. En uh, zijn voorouders, uh, La Demande d'amour. Uh, Bart als klein kind in omhelzing met, uh, met zijn grootmoeder. En zo gaat het hele tijd verder, maar hij merkt. ...op uh, bij foto's van zichzelf... Dat, uh, ...dat hij zich afvraagt of hij het werkelijk is. Het, uh, dat staat uh, hier ergens aan het, uh, aan het einde. En dat weet hij dan niet. Zegt hij uh, bij een pasfoto... Uh, van, ...ben ik dat werkelijk zelf? Uh, maar ik lijk helemaal niet daarop. Ik, een paswoord uit 1942 en een foto waarin hij zich van zijn bureau omdraait in 1970... Um, maar ik schijn het wel te zijn. Um, maar is dit, is dit nou mijn werkelijk lichaam? Of, um, uh, en op een gegeven moment besluit hij met een soort melancholieke mededeling. Van nou inderdaad, ik zal moeten accepteren. Dat uh, dit, en zeker de foto's die ik in het begin heb uh, geplaatst. Dat dit eigenlijk nog, nog, nog uh, het meest lijkt op mijn lichaam. En dat... Ik als lezer en hij als schrijver veroordeeld is tot het imaginaire. Dat is het enige uh, wat werkelijk uh, wat er werkelijk is. En nou daar, uh, daar moet je dan een rekening mee houden. Het is een illusie om te geloven dat de, de essentie of, of, of, of het werkelijke lichaam uh, op een of andere manier uh, te pakken zou kunnen. Uh, je zou dat je dat te pakken zou kunnen nemen in een boek, in literatuur of op een of andere manier. En. Uh, en, en, en, en dat wetende kun je ook weer gaan schrijven. Kun je ook een autobiografie gaan maken. En dan waagt Bart het ook om een autobiografie te gaan schrijven. Omdat hij weet dat het, dat het allemaal beelden zijn en allemaal metaforen zijn die, die uh, iets duidelijk maken van dat lichaam Bart. Maar het totaal niet uh, uh, hebben te pakken hebben. En zodra je het ook te pakken hebt, is het ook, is het ook, uh, wordt het ook gevaarlijk. Want dan is uh, de literatuur ook ten dode opgedoemd. Dan is er ook geen... Uh, geen werkelijke creativiteit meer, dat, uh, dat is dan dood eigenlijk. ...dan als eerste boek van Bart, uh, Mythologie. En uh, daar, dat, heeft hij, dat is echt duidelijk een, uh, een journalistieke werkzaamheid geweest van hem. Hè. Dus, dus hij heeft het ook eerst uh, in Komba gepubliceerd... ...en daarna in, uh, in een ander blad waarvan ik de naam nou even niet weet. En uh, uh, daar begint hij eigenlijk uh, heel erg tv te kijken en, en, en, en, en, en, en uh, uh, kranten na te lezen op wat hij zelf dan uh, de mythevorming noemt. En hij toont zich daarin echt een leerling van, van Sartre. Hij zit toen nog heel sterk in die, in die periode, ook een vrij vroeg uh, verschenen boek, in 1954 meen ik. En uh, in mythologieën, uh, het is ook vertaald nu in Nederlands, uh, daarin beschrijft hij stuk voor stuk uh, verhalen waarin uh, een bepaalde... Uh, burgerlijke metafysica van goed en kwaad een rol in speelt. Maar dat laat hij pas op het laatst van het boek zien. Op het laatst heb je een behoorlijk uh, essay van Aquacer uh, le mythe. En, uh, maar dat, dat, dat, is echt, dat komt ook pas op het laatst. Als lezer word je eigenlijk eerst uh, van de ene mythe in de andere uh, uh, gestort... Terwijl je eigenlijk, uh, dat vind ik ook wel knap uh, uh, van, van Bart, ...eigenlijk niet het idee hebt dat het nou zo'n ongelooflijk gemakkelijk boek is. Hè? Dus het is niet zo'n uh, duidelijke clair-obscure tekening van... ...nou teken ik de mythe en dan vertel ik dat het allemaal ontzettend belachelijk is. En, uh, nou, César, de typische Sartreaanse uh, linkse filosoof. Maar hij uh, bes beschrijft de mythe met een liefde voor het beeld. Hij zegt, van het is, is heel erg secuur en het is heel erg mooi... Uh, uh, waar, uh, waar mythen over gaan, dat vindt hij soms ook echt, uh, ook als denk ik, beginnend semioloog, heel erg boeiend. Hij heeft ook uh, bepaalde mythen die hem ontzettend dierbaar zijn. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan, uh, en dat is ook heel beroemd geworden, ik denk dat het ook de eerste mythe is waar die je leest, over de wereld van het worstelen. En daarin zegt hij dat, uh, vraagt hij zich eigenlijk af van hoe kan het nou toch zo mateloos populair zijn dat je twee uh, mannen waarvan je weet dat het doorgestoken kaart is met elkaar ziet worstelen en, uh, en dat het publiek tot een dergelijke mateloze opwinding uh, komt en dan uh, vergelijkt hij een dergelijke uh, uh, dergelijke, dergelijk, dergelijk toneel, eigenlijk met het, uh, met het Griekse theater, waarin de universele strijd tussen goed en kwaad ook wordt samengebonden in het, in het theater. Daar, daar vindt het plaats. En uh, in de, de Catch as Catch Can, uh, daar uh, heb je ook een duidelijke, een bruut, een, een, een, een, een ongelooflijk, uh, die haalt ook lage trucjes uit. En uh, ziet men, uh, het publiek, het, het goede toch, uh, toch, uh, toch winnen. En dat is in feite uh, ja, uh, een onmiddellijke uh, uh, zeg maar, onmiddellijke terecht, uh, hoe moet je noemen? Een onmiddellijke bevrediging van, van uh, de, de, wat je eigenlijk maatschappelijk niet kunt oplossen. Dat wordt dan zeg maar zo, uh, zo verkleind. Dat je het tenminste in, in een worstelwedstrijd wel kunt oplossen. En dat is dan ook zeg maar, en daar komt hij dan op een gegeven moment mee. ook de mythe die, uh, wat hij dan later in de essay noemde, de bourgeoisie op, uh, op de petite bourgeoisie afschuift. Van, nou, daar kun je dan tevreden mee zijn. Daar zie je uiteindelijk uh, toch dat het goede het kwaad zal overwinnen. Dus een eenvoudig moralisme is daarin gewaarborgd. En zo keert men ook tevreden naar huis toe. Maar het opmerkelijke van dat boek is bijvoorbeeld, dus zeker bij die mythe. ...dat uh, Bart dat met zo ongelooflijk veel vuur en, en verf beschrijft... ...dat je denkt, van, nou, hij vindt het ook echt leuk. Hij kijkt er ook wel doorheen... ...en je snapt ook wel uh, wat de bedoeling is van het schrijven van dat ding... ...maar het, het, het spel op, op zich... Uh, er zweemt al wat door in dat werk van dat het spel uh, leuker is dan doorheen kijken en zien wat er allemaal mee gebeurt. Hè. Dus nog typisch die moralistische idee die je binnen mythologie nog wel ziet. Er zit in, zeker in de manier waarop je daarmee omgaat, met de mythe als, als, als uh, de Goede Franse Wijn of de Tour de France of, of inderdaad het worstelen, daar zit zo'n liefde in voor wat er uiteindelijk gebeurt dat, dat ik denk dat dat ook de kracht van het boek is. En, uh, nou, en, en uh, ja. Dus ten eerste zijn de observaties ontzettend, uh, ontzettend slim en ontzettend, uh, zijn echt hele eye-openers, want het is zo heb ik er nooit tegen dergelijke dingen aangekeken. Maar ten tweede merk je ook heel sterk dat, uh, dat hij zelf ontzettend uh, ja, verliefd is als het ware op wat daar gebeurt, dat vindt hij ontzettend mooi. Nou, in die periode is hij heel sterk leerling van, van, van Sartre. In de vijftige jaren, dus net na de publicatie van, van Mythologieën, is hij, zoals ik al zei, ook door de publicatie van het blad van Comba nog sterk een volgeling van, van Sartre. En Camus schrijft ook geregeld natuurlijk in dat blad. En... Uh, maar hij ontdekt, en dat is denk ik, uh, daarin wordt hij toch weer een wat een, weer de bekende eenling in Parijs. Hij ontdekt uh, ook heel sterk het theater van Brecht. En hij ontdekt in, uh, in, in Brecht. Brecht speelt dan op dat moment met zijn gezelschap in, uh, in Parijs. Uh, ontdekt hij een bepaalde esthetica... van het engagement. En uh, juist door die... esthetische vorm die bij Brecht... in zijn, uh, zijn stukken... die in, in die stukken van Brecht aantreft... vervreemdt hij min of meer... van uh, het, het alte... Uh, de alte, ja politieke... Hè, de, de vaderpolitieke spits... van, uh, van, van de volgelingen van Sartre. En uh, krijgt hij ook wat problemen... met de school, als het ware. Daar, daar gaat hij wat buiten staan... En uh, hij wordt ook meer in de armen van de, van de romantiek uh, gedreven. Hij uh, heeft ook een fragment waarin hij zegt van... Ja, in de beweging ging ik, ging ik mee, zeg maar vanaf het existentialisme tot aan uh, 68, tot aan de revoltes. Maar altijd, uh, wat behoorde ik bij de voorhoede, maar ik, ik was eigenlijk altijd de achterhoede van de voorhoede. Ik was eigenlijk altijd degene die nog achterom keek en, en dacht van nou, wat jammer eigenlijk hè, dat je... Uh, dat je de, de bourgeoisie moet, uh, uh, moet, moet, moet aan de, aan de schandpaal moet nagelen en daarbij ook moet uh, constateren dat je op die wijze niet meer kan leven, terwijl hij toch met een bepaalde uh, ja, melancholieke stemming terugdacht aan de, de formele gewoonte binnen de bourgeoisie, die hij eigenlijk heel mooi vond. Hij, hij komt ook uit die, die kringen natuurlijk. En hij zegt dan ook ergens in Roland Bart par Roland Bart.: Kon je maar weer uh, de bourgeoisie introduceren in een, in een betere politieke const, uh, constellatie. als een soort exotisme, als een soort, soort buitennissigheid. Een, een, een, een, een spel. En, uh, en, nou, en, en ik denk dat omdat hij uh, heel sterk. Uh, ...achterom kijkt dat hij uh, ook, ook, ook in, in de armen van het differentiedenken uh, terecht komt... In, ...in dat vaarwater. Terwijl hij uh, moeilijkheden krijgt met zijn meer politiek uh, eenheidsdenkend gerichte vrienden krijgt. Dus, uh, hij, hij blijft uh, Schubert draaien in plaats van uh, de muziek die op dat moment uh, zou moeten. Hij moet eigenlijk ook niets van... Uh, ...van het, uh, het agrafische creaties hebben, dus zeg maar de, de, de, de, van, van de surrealisten... ...die het idee hebben dat je, dat je een vrije schrift zou hebben. Dat hij, ook ook, ook zijn, zijn literatuur is en blijft uh, heel sterk... Uh, uh, de, de literatuur van een, rom, van een romancier. Hè? Het is een heel duidelijke uh, romanschrijver. Hij, uh, kijk, uh, zo'n boek als, uh, als Roland Barthes par Roland Barthes of, of uh, discours, uh, Fragment de Discours Amoureux, dat, dat, is wel, dat zijn wel fragmenten, maar uh, zijn stijl klopt. Zeg maar. Hij, hij, hij uh, zorgt er dus niet voor dat hij. Hij speelt niet met typografische dingen. Of uh, hij, hij pluist dingen niet als Derrida uit elkaar of zet in de marges dingen. Hij schrijft in een, ja, toch in een, in een bepaalde traditie van uh, literatuur. waarin het fragment een rol kan spelen. Bij Proest zie je dat in feite ook. En hij leest ook Proest. Hij geeft zeg maar midden in de revoltes uh, van 68. geeft hij college over, over, over, over, het, eigenlijk over het dagelijks leven van Proest. wat hij at, wanneer hij opstond. Het is dus weer dat spel van de bourgeoisie. dat is eigenlijk. Uh, hij dan, waar hij dan uh, college in geeft. Waardoor door die ook met zijn studenten moeilijkheden krijgt. Uh, omdat hij zegt van ja, je weet helemaal niet wat er buiten gebeurt. Buiten staan we op de barricade en jij vertelt ons dingen over proest. En uh, zijn verrassende antwoord, of ja, of nou zo'n verrassende weet ik eigenlijk niet, maar dat is toch van ja, het is uitermate politiek waarmee ik bezig ben. Maar ik wil het hele begrip van politiek wil ik verbreden. Wil ik, daar wil ik de esthetica ook in kwijt. schrijven van uh, de boeken mythologieën en uh, nul gaat van het schrijven, komt hij uh, steeds sterker op het idee dat uh, het niet meer zo is dat er een, een, een waardevrije taal is of een, of, een, of een ideale wereld als een soort tegencultuur van de cultuur waartegen die opponeert. Dus dat had je in, in mythologieën de cultuur van de bourgeoisie. Kon je de mythe doorprikken, zou je op een of andere manier naar een andere, een, een vrije wereld toe gaan, met ontbreken van, van mythe. En, en, bij de nul gaat van het schrijven gaat hij op zoek naar een taal die niet belast is door het verleden. En uh, die vrij is, waarin mensen vrij zouden kunnen, kunnen, kunnen bewegen. Uh, maar je merkt heel sterk een soort omslag dat hij dat op een gegeven moment niet langer meer gelooft. Hè. Dat hij, ook, hij zegt dan ook van voor mijn gevoel is een. Uh, is het idee van de utopie niet meer het tegendeel van de slechtheden. Dat, dat, is het, dat, dat kan niet, want je, je ontkomt nooit aan het patroon. Wat je dan eigenlijk alleen nog kunt doen, is, is spelen met de categorieën die je hebt. En uh, de utopie gaat ze dan ook steeds meer verhouden tot het tegendeel van... Uh, uh, of nee, niet echt het tegendeel, maar de de oppositie uh, ten aanzien van het geheel, van het eenheid van het denken. En hij verandert dan ook uh, het begrip utopie in atopie, hè, het atopos, het, het, het, het niet plaatsbare. En dan krijg je een, een, een veel dynamischer beeld van de utopie, dat niet meer een, een wereld op zichzelf is die van boven naar beneden komt, als je maar kritisch genoeg bent of iets in die geest. Maar dan wordt het uh, een... Uh, ja, een, een, een oneindig differentiëren van de eenheid om, om, om uh, toch iets van vrijheid te creëren. En, uh, nou, dus zoals ik al zei, voor dat uh, idee van vrijheid reserveert hij het begrip uh, atopie. En uh, atopie, dat heeft hij, uh, als, uh, hij heeft duidelijk een heel klassieke achtergrond, hè? Dus hij heeft ook... Uh, uh, klassieke letteren gestudeerd in Parijs, en dat ATP heeft hij eigenlijk bij Aristoteles uh, vandaan die, uh, en dat zijn boek, dat is heel grappig die heet, dat, heet, dat heet Topoi dat is eigenlijk het, het plaatsbare de categorieën van Aristoteles waarbij hij een bepaalde rest als het ware reserveert voor het niet plaatsbare, en dat noemt hij ook in zijn systeem, want dat zijn van die gigantische systeembouwers, dat is prachtig die, die moet natuurlijk ook een plek hebben voor iets wat niet precies binnen die categorieën past en dat is dan ook nou, inderdaad het het wat niet te plaatsen valt. Nou, en Bart haalt dat helemaal uit die context van uh, het systeem weg... ...wat een soort restzetel voor het niet plaatsbaar... ...en zegt van nou, dat, dat, dat atopisch begrip is, is, is heel erg van belang... ...omdat het zich uh, kritisch verhoudt met elke manier van het plaatsen. Dus zeg maar, bij elke toppos hoort een atopos. En dat atopos, dat gaat nu voorop staan. En elke poging tot het vormen van een toppos. Ja, daar, uh, daar moet iets aan gedaan worden. Nou, om uh, dat adequaat te kunnen doen, probeert, zoekt hij ook echt naar een methode die de eenheid van het denken als het ware versplintert. Nou, uh, in die periode komt hij in contact met een vorm van denken die daar heel wel bij past. En uh, die hij vooral in, uh, in ook persoonlijke ontmoetingen met bijvoorbeeld Jacques Derrida... ...en uh, Julia Kristeva uh, gaat ontwikkelen. En dan wordt hij dus echt ook uh, ja, een hele beroemde ja, toch wel voorganger van het differentieschool. Het uit elkaar halen van, van het, het afgeronde teken... Hè, ...waar hij eerst wel mee bezig was, maar toch met de illusie dat er nog een, een, een ultiem teken bestond... Uh, omwille van die versplintering, verder niets eigenlijk, en dat is ook het, dat zwevende begrip van atopie, je bouwt niet iets op op de resten, het gaat in eerste instantie om het, het afbreken van, het, van de eenheid, en, en wat daaruit volgt, dat weet je niet, maar uh, het is de, de, kritische, de kritische activiteit staat, staat op dat moment nog even centraal, nog niet het einde, zeg maar. ...periode van de jaren 60, waarin hij uh, heel sterk in, betrokken raakt in differentiedenken... ...is het opvallend dat uh, hij uh, weinig literatuur, uh, weinig boeken schrijft... He? ...heel letterlijk, dus, zeg maar, dus publiceert. maar, dat is Hij is heel druk bezig met onderzoek en artikelen... ...en uh, hij laat ook heel duidelijk... Uh, hij, ...hij laat de differentieschool ook school maken. ...hij, hij is echt een zeer grote promotor... ...van dat denken, maar uh, ik heb eigenlijk het idee dat, uh, ja, dat, dat Bart voor alles toch een soort ethicus is, hè? Een, een, een ethiek voorstaat. En dat hij ook, zodra hij ontdekt hoe het differentiedenken binnen een bepaalde ethiek zou kunnen functioneren... ...hij ook weer toekomt aan het schrijven van literatuur, van boeken. En... Uh, die omslag is, is heel duidelijk bij het, uh, het, het boek wat daarna in die periode ook gepubliceerd wordt, Sade Fourier Layola, waarin hij eigenlijk drie overbekende uh, schrijvers uh, uh, presenteert, die, die hij uh, op die wijze eigenlijk uh, wil veranderen. Wil, wil, uh, vrijmaken van wat er altijd over gezegd en gedacht is, en dat is in feite die differentie die hij uithaalt hij neemt de tekst als tekst en niet meer als wat er over uh, wat er allemaal over gezegd is en, in, en, en hij heeft dan eigenlijk de hoop dat uh, dat, de, dat de tekst dan ook weer gaat spreken en hij heeft uh, in de inleiding heeft hij daar ook een heel uh, sterk uh, uh, citaat voor gebruikt een heel sterk citaat voor waarom hij eigenlijk dat boek is gaan schrijven dan zegt hij, uh, door teksten te lezen en geen werken, door op hen een blik te laten rusten die niet hun geheim zoekt te doorgronden, hun inhoud of hun filosofie, maar alleen hun geluk in de scriptuur. mag ik de hoop koesteren Sade, Fourier en Loyola aan hun borgstaanders, godsdienst, utopie en sadisme, te ontrukken. Het zedelijk vertoog dat over een ieder van hen is gehouden, tracht ik te verdrijven of te ontgaan. Nou, dat is, dat is heel duidelijk uh, het, het, het doel van het boek. En dan zie je ook weer die, die ethiek weer bovendrijven, de ethiek van de differentie. Dus uh, niet alleen uh, uh, het, het, het, het versplinteren van, van, van, uh, van de teksten, maar heel duidelijk met het doel om de tekst weer terug te kunnen halen. Om de schoonheid van de tekst, de werkelijke schriftuurlijkheid weer te kunnen beleven. En uh, nou, dat, dat, dat is ook heel duidelijk in het boek, wat daar Sade Fouye Loyola, want het is een zeer lustvol boek. Hè? Het is een zeer uh, lustvolle tekst. Uh, hij probeert op geen enkele wijze uh, het, het systeem, uh, waar, waar zeg maar, al de drie denkers vaak in worden gebruikt, het systeem uh, te doorgronden of te presenteren. Maar hij zegt. Er is een bepaalde plezier van systematiek in deze denkers aanwezig. Dat is ook zeg maar het, het, het brandpunt van alle drie. Ze, ze hebben alle drie een, een, een ongelooflijk uh, oog voor detail. En het is werkelijk zo ontzettend... Uh, uh, ...detailistisch en zo ontzettend veelomvattend. Het is zo'n ongelooflijk groot systeem dat de drie presenteren... ...dat ze duidelijk iets anders willen dan alleen maar systematiek bedrijven. En... Uh, dat geeft hij dan ook voor alle drie aan, maar hij zegt boven alles zijn alle drie logotheten, hè, de taalstichters. Ze, ze willen eigenlijk een, een, een, een, ja, een spel bedrijven met, met, met, met de lezer. En uh, nou, door, door de systematiek, door, door, door te vergeten wat er over deze schrijvers is gezegd, ben je weer in staat om in die tekst te treden en kun je er weer wat mee. En uh, zijn ze weer vrij, zijn ze ja, vrij van hun ze dus. Ja. Uh, in Sade, Fourier, Loyola een uh, duidelijke verschuiving optreden uh, met het uh, differentiedenken. Uh, om, het differentiedenken had ook uh, tot uh, doel, of vooral tot doel, om het subject, het, het, het, het afgeronde subject van de auteur uh, te vernietigen. En in zekere zin de tekst weer naar voren te halen als, als, als een tekstualiteit waarin. Uh, Verschillende vormen van weten, lust en plezier samen zijn uh, gebald en die je ook samen moet houden, zeg maar. Die moet je ook, ook, ook, ook, ook weer vrijmaken. En dat was ook de reden om, om het, om het, het biografeem van, van, van de auteur, dat... Uh, een, een hele lage plaats in te ruimen. En ook op een gegeven moment in de radicaalste zin te zeggen dat het ook niet toe deed wie het geschreven had, dat we de tekst hadden en dat er een veelheid van teksten was. En dat, dat je daarmee moest, moest werken. Nou, je ziet dat. Uh, Bart het daarmee eens is... ...maar weer die ethische spits... ...dat hij zegt van nou... ...dat is waar, maar als je dat doet... ...dan uh, zorg je ervoor... ...dat er een bepaalde cartesiaanse eenheid... ...van het denkend subject... zeg is maar de, de, de, de reeds gevormde subject... ...van de schrijver... ...dat dat vernietigd wordt... ...die moet weg... Zeg maar het, ...wat er over een auteur is geschreven... ...of wat een auteur er zelf van zegt... ...dat is niet van belang... ...en die dood moet een auteur schrijven... Uh, ...moet de auteur uh, maken om daarna als vriend, zoals hij het in de Fourier zegt, weer terug te kunnen keren. En uh, dan uh, komt de tekst ook vrij. En dat bedoelt hij ook met die tekstualiteit en daarin toont hij zich ook een differentiedenker. Maar je ziet, en dat vind ik dan ook weer het verschil met het differentiedenken... ...dat uh, bij die vrijheid die dan ontstaat, de auteur weer een rol uh, kan spelen... Uh, als een, een, een, een, een brenger van een, van een systeem wat hij omwille van het systeem uh, brengt het, het is een uh, Sadefouillet en Loyola zijn, zijn, zijn drie uh, systeemdenkers die als je, dat, als je dat loshaalt van het uh, van het paradigma van de rationaliteit dan krijg je een, een, een, een hernieuwde lezing waarin de auteur als vriend op je afkomt en waarin je ook een relatie aan kunt gaan met die tekst Thank <laughs> Als uh, na de versplintering van het subject het subject weer terugkeert, keert het terug in een, uh, in een relationele zin. En de boeken die zeg maar, op Zade, Fouillet, Loyola zijn gevolgd, uh, putten die relatie uit. Uh, de relatie waarin er weer een schrijver is en waarin er weer een lezer is, die samen als een soort spiraalbeweging weer naar een nieuwe, nieuw bestaan toegroeien via de tekst. En die tekst moet verleiden, moet... moet uh, ja, moet, moet, moet zich verleidelijk presenteren, moet eigenlijk ook iemand de lezer inkapsnen. Uh, in en en, en uh, de lezer moet er ook anders vandaan gaan als dat hij eraan begon. Zeg maar. Dus je begint uh, nog vrij, als een vrij Cartesianse eenheid te lezen. En de bedoeling van, van deze boek is er ook de verwarring waardoor uh, je anders terugkeert na lezing van die boeken. Maar wat heet het maar weer blijft? is uh, ook bij uh, een boek als uh, Fragment de Scourmureux... wat Nederland uh, is vertaald uh, als Taal der Verliefden... Uh, is het idee wat hij ook in het begin schrijft... dat er een, een, een, een, uh, nog altijd een uitgeklassificeerde taal is... namelijk de taal die men spreekt als men verliefd is... die bijna noodzakelijk leidt tot een verschrikkelijke een volstrekte eenzaamheid. Omdat de taal bijna nergens... Uh, uh, weerklank vindt zeg maar alle deuren blijven gesloten voor die taal en Bart neemt het dan weer op voor een uh, uitgesloten taal, namelijk de taal van uh, de verliefde personen en, uh, en, en, en dit, dit boek, het is echt een, ook een heel mooi boek, weer heel erg door uh, die fragmenten opgebouwd ...en alfabetisch gerangschikt... het alfabet, ...omdat het alfabet volstrekt neutraal is in zijn ogen... ...je kunt, je kunt het uh, van voor naar achter gebruiken... ...in het midden beginnen... ...en uh, zo beschrijft hij eigenlijk allemaal figuren... ...die binnen die taal een rol spelen... ...en uh, ik wil daar één uh, figuur van, van, van voorlezen... ...omdat het ook weer wat zegt over de relatie... Uh, ...met de taal en werkelijkheid en waarheid... ...die Bart uh, in die periode heeft... ...dat heet Veding... Uh, Veding, een smartelijke beproeving waarbij het beminde wezen zich aan ieder contact schijnt te onttrekken, zelfs zonder dat deze raadselachtige onverschilligheid gericht is tegen de minnaar of geuit wordt ten gunste van welke ander dan ook, omgeving of mededinger. In de gesproken of geschreven tekst is het veding of sluieren der stemmen een goed ding. Verhalende stemmen golven af en aan, aan, sterven weg, door kruisen elkaar. Je weet niet wie er aan het woord is, maar je hoort de woorden, dat is alles. Geen beelden meer, alleen maar taal. Maar de ander is geen tekst. Hij is juist een beeld, enig en totaal. Als zijn stem zich verliest, dan verdwijnt het hele beeld. De liefde is monologisch, maniakaal. De rest is heterologisch, pervers. Is de ander aan veding onderhevig, dan beklemt mij dat, omdat ik er de oorzaak niet van kan onderkennen. En ook niet kan voorzien of het gauw over zal zijn. Als een droevig Vater Morgana, zo gaat de ander van mij weg. Hij gaat op in het oneindige en ik raak uitgeput bij mijn pogingen hem te bereiken. Toen jeans voor het eerst in hoogmode waren, maakte een Amerikaanse firma reclame voor het verschoten blauw van zijn product met de slogan It fades, it fades and fades. Al dus komt er geen eind aan het langzaam verschieten en verflauwen van het beminde wezen. Dit geeft een gevoel van waanzin, zuiverder dan als het een plotselinge, en heftige aanval was. Een hartverscheurend voorbeeld van Veding. Kort voor zij sterft, ziet of hoort de grootmoeder van de verteller soms niet meer. Ze herkent het kind niet langer en beziet hem verbaasd, wantrouwig, verontwaardigd. Echt uh, bij de ontvangst van uh, de boeken Fragment de Scour-Moureux en Le Plaisir du Texte, twee boeken die in een, ongeveer een opeenvolgende periode zijn ontstaan, 75, 1977, een uh, zeer merkwaardige tweedeling van reacties. Er is een groep die, uh, zich, uh, die, die uh, teleurgesteld is, die zich ook min of meer verraden voelt, omdat Bart... Uh, voor uh, hun gevoel wegvlucht in de, in de esthetica, in een, basti een veilige bastion van, uh, van het romans schrijven... ...en uh, de, de verliefdheden uitspitsen en uh, zeggen waar hij wel en niet van houdt. Die vindt het allemaal verschrikkelijk kinderachtig. Dat is een uh, kritiek die uit de Marxistische hoek is gekomen uh, in Frankrijk... Uh, ...van de Duflo in de Politique Hebdo. Uh, waarin hij zeg maar enige, enige vorm van manifest vindt ontbreken in de boeken van, uh, van, uh, van Bart. En dat in tegenstelling tot mythologieën natuurlijk, wat uh, zeer goed ontvangen werd. Maar je hoort het ook in de anglo kring, uh, van kring, ja, waar blijft Bart nou eigenlijk? En de andere reactie, dus die, dat is die tweedeling, die andere reactie is eigenlijk dat... Uh, ...het boek verschrikkelijk goed verkocht is. Het, uh, zeker Fragman de Skoum en Reu en dat hij ook in Nederland... ...ik denk dat dat de boeken zijn die van Bart het uh, meest uh, verkocht zijn. En, ja, ik denk dat Bart zich daarin heeft uh, verheugd... ...omdat hij toch het idee heeft uh, gehad dat... Uh, ...er nu een, een taal van het lichaam werd geschreven die, uh, die men niet kende. En die ook niet... Uh, Getolereerd werd en dat dus ook weer die politieke rijkwijde van deze twee geschriften, dat blijkbaar er een, een, een, een, een, een boek, een, een manifest, manifest kwam van een taal die iedereen wel kent, die iedereen ook eigenlijk spreekt, maar waarin, je, eh, waarin het maatschappelijk niet opportun was om, daar, om je daarin te uiten. En deze twee boeken zijn denk ik daarom zoveel gekocht, omdat mensen toch het gevoel hadden dat hun lichaam daarin geschreven werd. En dan niet het politieke lichaam, maar het lichaam wat zich toch ook manifesteert. En uh, uh, dat is denk ik ook de reden waarom Bart zich uh, heel wel heeft gevoeld bij de positie die hij bij deze twee boeken kreeg opgedrongen vanuit de media en uh, vanuit uh, de filosofie ook, dat hij een romancier werd, een romanschrijver. Ik denk dat dat ten lange leste... Uh, uh, dat hij te lange lessen kon voldoen aan zijn verlangen om inderdaad het boer Zazivier als een, een exotisme te beleven. Dat, uh, hij was nu eindelijk romanschrijver. heeft uh, juist door, denk ik, door die ontdekking van uh, de, de, het lichaam van de tekst wat kan verleiden, wat de, wat de lezer ook uh, moet verleiden, heeft hij uh, nooit afstand genomen van het idee dat er dan ook, er ook meer moet zijn dan de tekst, of dat de tekst ook kan passen op de, uh, op de samenleving als zodanig, dus dat de tekst niet alleen in een boek gevonden hoeft te worden of in een roman of geconstrueerd is, maar dat... Uh, ja, eigenlijk het oude semiologisch idee dat ook de samenleving en de maatschappij leesbaar is. Dus dat er ook een leesbaarheid is uh, van de tekst van de foto, van de fotografie, uh, van de film. Uh, hij blijft uh, ook veel schrijven voor een uh, cinematografisch blad in, uh, in Parijs. En uh, uh, verschijnt ook zeker in een later periode van, uh, van zijn leven, waar we het nu eigenlijk een beetje over hebben, heel veel op tv... Uh, ...laat zich heel veel interviewen... Uh, ...schrijft nog steeds zeer journalistiek over, over mediagebeurtenissen, ...over verslaggeving van presidentsverkiezingen... En, uh, en, ...en doet dat denk ik omdat hij juist dat hele vrije idee begint te ontwikkelen... ...van het lichaam wat zich meer duidelijk kan, kan manifesteren... ...dus waarom niet in de fotografie, waarom niet in de, in de film... ...dus hij begint dat gebied... Uh, waarbinnen, uh, waar denk ik ook wel, de Franse filosofie uh, zich snel laat dringen, namelijk het puur literaire gebied, het, het semanalyse, probeert die hele tijd meer te verbreden naar, naar, naar, naar het, het hele samenspel van, van krachten in de maatschappij. Dat is ook mooi, dat is ook een lichaam wat functioneert. Lichaam laat zich, he, dat atopische begrip, laat zich overal zien. En... Uh, uh, misschien uh, nog wel meer in de foto op een gegeven moment uh, dan, dan in de tekst, omdat de tekst toch, uh, ja, uh, zeker, uh, toch een zekere beperking biedt in de interpretaties. In, uh, de, het zijn uiteindelijk woorden en woorden hebben een bepaalde connotatie en noem maar op. En... Uh, hij begint zich na, zie uh, je de tekst, uh, begint hij een fotoboek samen te stellen. Ja, dat, uh, dat noemt hij ook uh, Camera Lucida of uh, La Chambre Claire. En uh, dat is inmiddels ook in het Nederlands uh, vertaald. En dat is eigenlijk een fotoboek, omdat hij steeds meer het idee begint te ontwikkelen dat een foto ruimer is dan de tekst. Dat zag je eigenlijk ook al in uh, Roland Bart, waar hij zijn jeugd, uh, zijn nog niet schrijvende periode in het leven begint met foto's. En, en zegt van nou, waar je oog op blijft rusten op een foto, dat is, dat is goed, dat is, een, dat is een relatie. En in die zin kan een foto ook verleiden en uh, je, je, je, je subject veranderen en verder brengen. En uh, ik denk dat dat heel erg sterk de drijfveer is van boeken als uh, L'Empire de Cygne, het, het, het Rijk dat Tekenen, een boek over, over zijn, zijn fascinatie voor, voor Japan, uh, en, en uh, La Chambre Claire. En uh, ja, uh, die, die twee boeken vooral. je bij Bart uh, in deze video ook heel erg sterk uh, ziet, is uh, dat hij niet zozeer weet hoe het subject of het lichaam er dan uitziet, maar dat hij meer wil dat de pogingen om het lichaam al te vaste vorm te geven, dat hij die uh, wil omzeilen, dat hij, dat, dat, ook, dat het zijn inzet is weer. En uh, in Le Pire zie je dat heel sterk. Omdat hij helemaal gefascineerd raakt door het teken. Wat uiteindelijk leeg van gestalte is. Wat niets anders betekent. Dan dat, dan dat het er is. En dat dat al in zekere zin een plezier oplevert. In Roland Barthes, Baron Barthes zie je ook geregeld bladzijden. Waarop iets getekend staat. Waarbij hij ook het levide noemt. Of, of het teken van, van zen. Het, het, het, het, het, het, het teken wat er is. En verder niets betekent. Hier Een, een, een, een pagina. ...waarin hij uh, op, op, op, een, op een heel mooi officieel blad van Ecopathique de Sortitude... ...met een mooi brievenhoofd, een, een, een tekening maakt. En daar zet hij onder gaspillage, verspilling. En, en, en toch is het mooi. Dus in zekere zin is het altijd weer dat er in de verspilling, in het lege... ...in iets wat niet naar iets, naar, naar iets ultiems verwijst... ...dat daar iets van het lichaam gevonden kan worden... Wat, uh, ja, ...waarna hij op zoek is, maar wat je niet moet zeggen. Je moet er niet altijd wel woorden aan, aan verspillen... Uh, en uh, dat, dat zegt hij uiteindelijk dan ook over het lichaam. Uh, dan heeft hij het over uh, wat het nou precies is als je het lichaam wil schrijven, wat hij eigenlijk wil: écrire le corps, uh, ni la peau, ni les muscles, ni les os, ni les nerfs, mais le reste. Ja, wat is dan die reste? Dat is een, een sabalour, fibreux, pilotieux, effiloché, la houppelande d'un clone. Dus, dus de, de, de, de clown die een, een hoepelrok draagt waar niets onder blijkt te zitten, leeg is eigenlijk. En uh, naast die tekst er staat een tekening, een anatomisch plaatje uit de 18e eeuw, waarop een zeer, op een zeer fijne manier een lichaam is getekend, de bloedsomloop van het lichaam, uh, wijd vertakt met uh, cijfers, Romeinse cijfers en uh, letters bij de verschillende plaatsen. Waarin een poging is gedaan om het lichaam te schrijven. Maar je kunt uh, in dat plaatje eigenlijk nog van, van alles meer zien dan wat er staat. En uh, omdat Sabalour, uh, die rest, daar, daar, daar gaat het, daar gaat het Bart uiteindelijk om. Thank you.